Welkom bij een nieuwe aflevering Eindtijd en Profetie en Israël. We hebben de vorige keer gesproken over de terugkeer van de Joden naar het beloofde land. Maar we waren niet helemaal klaar en vandaar Jan, hartelijk welkom ook in deze nieuwe aflevering. Uh, waar waren we gebleven? Want volgens mij misten we nog een aantal stammen die nog niet terug zijn in Israël. Ja. En dus, uh, God is altijd heel precies volgens mij... Uh, moet er nog wat gebeuren voordat ja, ja. het allemaal zijn beslag kan krijgen? Al die stammen die komen terug. Ja. Want in Ezekiel lezen we dat het land verdeeld zal worden weer onder twaalf stammen. Ja, precies. En in openbaring lezen we over de 144.000, geen getuigen. <laughs> maar het zijn 144.000 Israëlieten. Hoe komen die getuigen dan bij dat zij het zouden zijn? Uh, dat is een vrucht van wat de kerk ook altijd gedaan heeft. De bepaalde profetieën vergeestelijken. Okay. Allegorisch op te vatten. <kijngen> naar je toe trekken. Symbol en naar je toe trekken, symbolisch opvat. En ze zo bij Israël weg te stelen. Ik noem dat het diefstal van de erfenis. Ja. En dan naar je toe te trekken. Ja. Maar 144.000, daar ja. is de Bijbel duidelijk over. Dat nou, zijn de zijn... 12.000 van Juda, 12.000 van Ephraim, 12.000 van Manasse. En al de 12 stammen behalve dan. Ja. Komen er komen de 12.000. Je kan het alleen maar uitleggen als al die, uh, die stammen opeens overgetuigd worden. Ja, maar, maar, dat, maar dat is een wonder op zich. Dat lijkt me een wonder <laughs> dat niets zal geschieden. <laughs> nee, het is precies. geen wonder als het, als het niet gebeurt. Nee. zo is het. Maar, uh, maar het gaat dus hier om de stammen, alle stammen. Ja. Nou, dan hebben we dus natuurlijk Judar. Ja. en Benjamin. <laughs> en Levi is er natuurlijk ook al, want alle Levieten die je heten, of Kohen, dat zijn de priesters. Of Levi van de Levieten. Ja. En dan de stam van Dan Israel. Mm -hmm. Want dat zijn dus die zwarte Joden, de ja, Ethiopië. Die Ethiopia. goed geïntegreerd zijn mm -hmm. in je cel. En dan heb je de stam van Manasseh, die ik net al noemde. Die daar uit Noordoost-India komen. Ze zijn nu druk bezig met de stam van Ephraim. Waar moet dat vandaan komen? Die uh, komen daar ergens uit uh, het noorden van Pakistan en Afghanistan uit die streken. Mm -hmm. En die zijn dan zo half-Islamitisch uh, geworden, maar die hebben allemaal nog israëlitische namen, oud-Bijbelse namen en oud-Bijbelse gebruiken. Dan zitten er nog een aantal stammen in, uh, in Afrika, waarvan men denkt dat ze ook bij Israël horen. Nou ja, en, dan... en zitten er dan nog stammen in Europa? Ik begin daar dan niet over. <laughs> daar word ik zo moe van. Daar heb je, dat noemen ze dan de Brits-Israël-beweging. Maar oh, dat weet ik niet. Ik, ik, oh, nou, ja, ik ben daar nou, echt niet je, van ik het op de In Je bent onschuld, zeg je dat? Dus. Ja, precies. <racht> ja. Nou, vertel, vertel wat, wat zit hier achter? Dat is dus een theorie, dat een hele ingewikkelde theorie met allerlei migratietheorieën en weet ik veel wat. Dat de verloren stammen in Europa dan zou de stam van Denemarken zijn en Nederland zou Zebulon zijn. Daar hebben ze de Zebulon-symfonie en Engeland, Amerika, dat zijn Efraïm en Manasseh. Okay. Ik ben van mening dat dat elke grond mist. Ik heb me daar heel erg in verdiept en op een gegeven moment ben ik echt van deze theorie verlost. Ja, ja. Dus Nederland is geen Zebulon. Uh, uh, ik ben, het is voor mij meer dan voldoende en uh, stemt mij tot dankbaarheid dat ik bij de Heer Jezus hoor. Ja. En in hem en door hem hoor ik ook bij het volk van God. Ah. Ja, zo ligt dat toch? Ja, zo is dat. Je mag een amen zeggen hoor. Ja. Want, amen. Ja, zo werkt dat toch? <laughs> ja, maar goed, tussen die ja. stammen, daar zijn dus bepaalde groepen in Israël ja. die dat aan het uitzoeken zijn. Okay. En dat is ook, genetisch is dat uh, wel uit de dokter Ze hebben bijvoorbeeld ook het priestergen gevonden. Hm. Een gen, uh, een erfelijkheidsdrager, die speciaal bij het priestergeslacht hoort ja. ja. De Cohens de, de dat is het oudste adellijke geslacht van de wereld. Ja. Die stammen direct af van Aaron ja, en zijn zonen. Ja. Ja, dat is wat allemaal. Ja, maar goed, wat ik... Nog, wat ik uh, misschien maar ze zijn er dus mee bezig. In al mijn onschuld vroeg. Uh, maar je kunt toch stellen dat er ook in Europa nog steeds allerlei Joden wonen. Maar dat zijn niet specifiek stammen. Kan, kan, kan best wel. Het kan best zijn dat er een heleboel mensen... dus. Op een of andere manier hun afstamming uh, hebben van de Joden. Ja. Uh, op de president van Frankrijk, de premier van Frankrijk, Sarkozy. Die is ge geen officieel halachisch. Volgens de Joodse traditie is hij niet Jood. Mm -hmm. Maar zijn, zijn vader was ook half Jood. Ja, ja. Hm. En uh, hij heeft dus Joods bloed. Hm. Heel sterk. Ja. Dus uh, Hitler zou er anders over denken. Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Ja. Ja. Dus, maar goed, dus die stammen gaan dus allemaal nog terugkeren? We keren allemaal nog terug. Het huis zal overvol worden in Israël. Zoals ja. dat ook voorzegd is in Ezekiel 36. Ja, ja. Er komen zeer veel terug. Gaan we daarmee door naar het geestelijk herstel? Ja. Is dat, is dat nu de brug die we kunnen maken? Ja, dat is zeker. Ja, want uh, wat, wat je natuurlijk verbaast... Is dat, uh, dat de Heer God bezig is om alles klaar te maken ja. voor, voor de bruiloft, zou je haast bijna kunnen zeggen? Hè? Ja, ja, ja. ja. En, uh, en als we nu kijken naar het volk, ja, dan... dan uh, hoe kun je spreken van een geestelijk herstel als je gewoon heel veel seculiere joden ziet, als je ziet dat uh, uh, ja, er zo, zo weinig mensen iets met God hebben in, in Israël? Terwijl God druk bezig is met hun, zijn ze niet druk bezig met God? <laughs> ja, nou laat ik er iets van vertellen. Ja. Uh, de kerk heeft Israël altijd fel verweten dat ze de heer Jezus niet als Messias hebben kunnen aanvaarden. Ja. En dat is uh, dit verwijt, dat heeft de kerk zwaar gedrukt, want dat was een anti-getuigenis tegen het getuigenis van de kerk. Ja. Dat zijn eigen volk hem niet in hem, eh, wilde geloven. En dat is oorzaak ook geweest van ontzettend veel vervolgingen. Nou, leert, dan ga ik, straks kom ik even terug op jouw mm -hmm. opmerking: ja. dat er zoveel ongelovigen zijn. Ja. Tenminste. U leert de Bijbel op een heel duidelijke manier dat het volk terug zal gaan, dat er in een niet geestelijk herstelde toestand Dus dat hoort bij het plan van God? Dat hoort bij het plan van God. Oké. Okay. Dat lezen we eerst in Ezekiel. En dan wel hoofdstuk 37. Als je dat zo zegt, dan zou je het ook die, uh, de, de Joden nou eens kwalijk kunnen nemen. als het bij het plan van God hoort. Ja. Dat, dat, dat, want dat überhaupt doen we... kunnen wij niks kwalen. Nee, nemen. Nee, nee, nee, maar dat doen we natuurlijk wel makkelijk. Ja, maar dat kunnen en dat we is toch, door nee. de eeuwen heen natuurlijk ook gebeurd door de kerk. In, in een latere aflevering ja. zullen we veel dieper op dit geheimenis ingaan. Ja, want op zich opent dat wel een hele, geeft dat een hele andere openbaring. Natuurlijk. Ja, ja, want Paulus die gaat daar heel diep op in in Romeinen ja, 11. Dat zullen we dan zien. Ja. Eerst in de 37, dan krijgt Ezekiel een visioen, ja. een schitterend visioen, vreselijk. De hal van de dood, doodsbeender. Hij, uh, ja. ja. nou, hij zag daar een massagraf. Dat hele bekende hoofdstuk van de Ezekiel. Dat graag vergeestelijk wordt. Hij zag daar een massagraf, ja. met, uh, stapeltjes schetels en borstkassen en botten en benen allemaal door elkaar en magere handjes. Waar vinden we dat al fysiek in Israël? Nergens. Nergens. Nee. Bestaat niet? Het is, was gewoon een visioen. Het was een visioen. Het, okay. uh, okay. het was gewoon een massagraf. Ja. En toen zegt de Heer God tegen Ezekiel: Ezekiel, kunnen deze beenderen herleven? En Ezekiel heel beleefd in vers 3. En ik zei: Heer de Heer, gij weet het. Een beleefde man die zegt: ja, ik, ik geloof er niks van, hij, maar gij weet het. Hij deed even heel geestelijk. Hij deed het. En toen moest hij profiteren. Ja. Je moet altijd geprofiteerd worden. Het woord van God moet altijd uitgesproken worden, mm -hmm. voordat het tot leven komt. En het woord van God moet door mensen uitgesproken worden. Ja, dat is ook zo apart, hè? Ook dat, dat ja. God, die wil altijd, hebben we de vorige aflevering erover gehad, God wil mensen gebruiken. Ja, maar wij mensen willen niet door God gebruikt worden. We zijn te eigenwijs. Ja. En te dom ja. en we hebben geen visie meer erop. Ja. En er moet geprofeteerd worden. Profeteer zegt God, dat deze been herleven. Nou, hij doet het met een bevend stemmetje. En ineens een gekniep en een, een geruis staat er in vers 7. Dus je kunt je voorstellen, al die schedels gingen rollen. En al die beenderen, die gingen knisteren en knarsen naar elkaar toe. Ja. We hebben elkaar hoorden. Volgens mij dacht hij dat het een nachtmerrie was. Ja, dat denk ik ook. <laughs> en op een gegeven moment staat daar de hele vallei vol. Een biologielokaal vol met magere heinen. Ja. En, en nou ja, er kwam huid over en, en, en allerlei ingewanden erin en pezen. En dat heeft allemaal symbolische betekenis, maar dat voelt te ver. Ja. Maar staat er. Geest was er nog niet in. Hè? Precies, vers 8. Geest ja. was er. Dus ja. eerst komt er een natuurlijk herstel. Ja. Herstel van het land. Ja, nou, daar hebben we het in de vorige aflevering herstel over Herstel van het vol. Allereerst natuurlijk. Ja. Precies wat je zegt. Ja. En, en dan, dus, dan komt er. Profiteer tot de geest en blaas in deze gedoden dat zij herleven. En toen profiteerde ik, zoals hij mij bevolen had, en de geest kwam in en, en zij herleefde. En dan zegt God in vers 11, deze beenderen zijn het hele huis Israëls. Over wie gaat het? Ja. Over Israël. Ja. Dus merk maar, dus eerst komt er een natuurlijk herstel en daarna een geestelijk herstel. En dat zegt Jezaja ook zo ontzettend duidelijk in, in, in Jezaja 43, als ik me goed herinner. In Jezaja 43, ja... En Jezaja 43 is ook een hoofdstuk van het herstel van Israël. Lees maar mee. 34, vers, 5. vers 5. Vrees niet, want ik ben met u. Ik doe u nakroost van het oosten komen. Zijn ze gekomen. Uit India, uit uh, Siberië, ja, uit uh, Pakistan. We hebben het over gehad, ja. ja. Uit Iran, uit Irak. Ethiopië. Ik vergader u van het Westen. Ja, het Westen de Amerikaanse joden uit Zuid-Amerika. En die, die teksten waar we het over gehad hebben met de Russische Joden. Ja. Ik zeg tot het noorden, geef! Ja. Het hele communistische rijk stort in. Ja, oké, okay, dat is die En er kwamen 1,2 ja. miljoen Russische Joden terug. En tot het zuiden. En tot het zuiden houdt niet terug de Yerminitische Joden. Ik al een mooie bijbeltekst over de Yerminitische Joden. Maar dat is allemaal zo mooi. Mm. En nee, dan staat er in het laatste vers, vers 8. Mm. Doet het volk uitgaan, dat blind is, ook al heeft het ogen, en dat doof is... Ook al heeft het oorlog. Het spreekt weer van een natuurlijk volk. Ja. Wat de geest nog ja, niet wat heeft ontvangen. Ja, ja. Maar nu is het natuurlijk al een geestelijk herstel begonnen. Ja. Want in 1969 is er een enorm wonder gebeurd. Toen is. Uh, 1969. Dus, ja. dus twee jaar na de oorlog. Ja, ja. Uh, ik dacht 1969. Ja. Toen is er een enorme opbloei gekomen van de messiaanse joden. Is dat toen begonnen of is dat... Ja, nou, er waren natuurlijk al veel Messiaanse Joden, ja. maar hun aantal was door de, door de moord van de Duitsers, door de nazi's in de concentratiekampen, was echt gedecimeerd. Hmm. Er waren maar weinig. En toen is dat enorm gaan groeien. Net zoals we in de vorige aflevering over hebben gehad, door dromen en door visioenen. zeer veel Joodse mensen gingen de Jezus geloven. Ja. Er zijn er tienduizenden op dit moment in Wit-Rusland en de Oekraïne. In Amerika ken je tienduizenden Jews for Jesus. In, in Israël zijn er toch ook wel zo'n misschien wel 8-9.000 duizend Joden die in de Jezus als messias verloven. Ja, ja dan blijft het natuurlijk raar dat. Uh... En dat, is, dat noemt de Heer Jezus het uitbotten van de vrijgebonden. Ja, precies. Nee, maar ik bedoel, als je dan kijkt naar hoe, uh, hoe moeilijk christenen en messiaanse Joden het in, in Israël hebben. Uh, dan staat het haaks op, op, op zeg het maken van Alia, al die joden die naar Israël komen. Want je haalt daar ook mee heel veel Messiaanse joden naar Israël ja, ja. Maar dat zal gebeuren. Nee, nee maar dat is, dat is toch geweldig eigenlijk. Maar het gaat allemaal gebeuren. <laughs> ja. en, en dus dat, dat noemt de heer Jezus, die zegt in zijn eindtijdreden, let op de vijgenbomen, zegt hij aan het eind. Ja. De vijgenboom is Israël. Ja. Als zijn hout wat week wordt en die begint uit te spruiten... Dan weet je dat het einde, dat de zomer, nabij is. Ja, precies. Dus, en die Messiaanse Joden zijn de vroege vruchten van de vijgenboom. Ik heb thuis ook een vijgenboom, er komen eerst vroege vruchten aan. En nu heb ik de zomervruchten. Okay. En dan komen nog de late vruchten. En dat, dat, daar zijn we nu aan bezig, daar zitten we op dit moment, zitten we daar midden, middenin. Ja. En daarom heb ik ook gezegd: we leven in de tijd van het herstel van Israël, het land, het volk, ik kom een keer terug. En, en het, geestel het geestelijke herstel, herstel is al met de vroege vruchten begonnen. Ja. Ja. En daarom leven wij in, en dat zien we dan op, op die sheet, Dan zien we dan, we leven in de overgangstijd. Als je ja. nou die sheet goed bekijkt, dan zie je daar uh, heel duidelijk zie je die tijdlijn. En dan gaan we even kijken waar we dus zitten. Uh, we beginnen bij de 40 dagen, de hemelvaart. Dan ging de eerst naar de hemel. In het jaar 70 zie je onder die 40 dagen dat Jeruzalem verwoest wordt, de tempel wordt verwoest. En wat jij net noemde, 1800 jaar zijn ja. de Joden in ballingschap geweest. Ja, precies. Toen kwam na 1800 jaar de Alia, de terugkeer van het Joodse volk, het land hersteld, het geestelijk hersteld. Dat is de tijd van het herstel van Israël. Daarna, waar we nu gaan inkomen, in kwam er een overgangstijd. Ja. Een tijd die de heer Jezus noemt het begin der weeën. Waar we het in, in een eerdere over hebben Ja, daar hebben we het over gehad. Van oorlogen, geruchten van oorlog, allerlei nieuwe ziektes die eh, naar ja. voren komen. En, en, en, en rampen, rampen en aardbevingen en, ja. Ja. En, en, en, en, en tsunamis en weet ik veel wat meer. Ja. Allemaal branden en waarschuwingen van God. Pas nou op, blijf met je vingers van mijn volk af. En pas op en kom tot geloof voor het te ja. laat is. Jij ja. denkt dat daar dus een uh, oorzakelijk verband ligt? Duidelijk, ja. ja. Altijd? Het, uh, het is bijna altijd. Bijna altijd. Uh. ja. Is een, uh, uh, er is een boek verschenen, maar ik ken de titel niet zo gauw meer. Maar dat gaat erover dat telkens als een Amerikaanse president... Israël onder druk zette om allerlei concessies te doen aan de Palestijnen. Telkens op hetzelfde moment kwam er of een, uh, een orkaan over Amerika... Of een ramp, of uh, een aardbeving, of weet ik wat het allemaal niet. Die heeft dat gewoon vanuit de New York Times naast elkaar gezet. Ja, ja. Clinton zet eerst al de druk. En daarnaast uh, een uh, enorme wervelstorm over Texas. Oh ja. ja. Hmm. En ja. Dat, dat is bijna een 1-1 verband zit er tussen. New Orleans. New, ja, maar goed, dat is dat niet de schuld. Dat zijn waarschuwingen. Ja, ja. ja. ja. En er komen waarschuwingen over Europa. Ja. Dat... dat Kijk, maar, maar we hadden het erover in een van de vorige afleveringen dat Bush bezig is om uh, het, land te het land te verdelen. Zou bijvoorbeeld de uh, Amerikaanse financiële recessie daar ook uh, iets mee te maken kunnen hebben? Ja. Een uh, paar dagen geleden las ik nog in de krant dat Amerika economisch op instorten staat. Ja. hebben Enorme schulden hebben ze gemaakt. Mm -hmm. En die huizenmarkt en dergelijke. En al die financiële injecties. Die, dat zijn allemaal maar kunstmiddelen om het nog op de been te houden. Ja. Kijk, China die heeft uh, de hele troef in handen. Ja, ja ik bedoel de dollar staat uh, er niet, niet goed voor. Nee, nee, nee. nee. En dat... hoeveel injecties er ook alweer geweest zijn. Eigenlijk al twee keer achter elkaar zag ik uh, dat uh, de, de dollar zich even herstelt. Maar daarna even vrolijk weer ja. uh, naar beneden gaat. Ja, en ja. daarom is het deze tijd ongelooflijk spannend. Ja. En er gaan nog veel meer dingen gebeuren natuurlijk in, uh, in deze overgangstijd. Ik denk dat er nog wel een, toch wel een oorlog met die Arabische landen komt. En dat lezen je bijvoorbeeld in Psalm 83. Eh, want alles is profetie in de Bijbel. Alles is profetie. Overal zit profetie in. Let maar eens mee met Psalm 83. Sandrie, maar is dat? jij zegt een oorlog met Arabische landen. Daar moet je niet vrolijk van worden. Nee. Denk ja, ik. Dan. Ja, maar het staat wel in de Bijbel. Dat is het probleem. <laughs> nee, dat snap ik ook wel. Maar dan zou Kijk, je heel erg alert moeten zijn. Natuurlijk. Ja, psalm 83. Welke? Ja, psalm 83. O God, vers 2, houd u niet stil. Zwijg niet. Blijf niet werkeloos, o God. Het moet gebeden worden. Mm -hmm. God die treedt niet automatisch op. Ja. Want zie uw vijanden tieren. Nou, je ziet natuurlijk die massa's, daar tieren tegen Israël. Ja. De haat tegen Israël ja. is ongelooflijk. Uw haters tekenen het hoofd op. Zij smeden een listige aanslag tegen uw volk. En beraadslagen... Tegen uw beschermelingen. En wat zeggen ze? Zij zeggen: Kom, laten wij hen als volk verdelgen. Laten we ze vernietigen. Dat zeggen ze toch openlijk? Ja. Zodat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht. De Hamas en de Fatah, dat is allemaal lood om uit ijzer Abbas die wordt dan wel gematigd genoemd, want was de grootste vriend van Arafat. En zijn rechterhand was het. Die zeggen: laten wij hen als volk vernietigen. Dat staat allemaal nog in hun statuten. Weg met de Zionisten zodat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht. En staat in vers 6 staat al die volken die er meedoen: de Filistijnen staan erin, in vers 8, en de, de, de Syriërs staan erin. En dan wat gaat er dan gebeuren? Wat willen ze? Zij zeiden vers 13: Wij willen in bezit nemen de woonsteden van God. De plaatsen die God voor zich, voor een volk uitgekozen heeft. Ja. En dan gaat Israël bidden. Dat is mooi hoor. Wat bidden ze dan Israël? Vers 17. Overdek hun aangezicht met schande. Dat is het ergste voor een Arabier wat ze kan overkomen. Schande. Ja. Waarom? Opdat zij uw naam zoeken, Here. Dat is altijd de bedoeling van God geweest. Ja. Opdat zij uw naam zoeken. Ja. Ja. Je wil ze. Laat zij voor altijd beschaamd en verschrikt worden. Schaamrood worden en te gronden gaan. Opdat zij weten dat alleen uw naam is, Here. Ja, waar staat het. In het origineel. Ja. De Allerhoogste over de ganse aarde, niet Allah, maar de God van Israël. Ja. En daar loopt het op een gegeven moment op uit. Alle knie zal zich voor hem buigen. Maar wordt het, als je het hebt over de uh, Arabische oorlog, wordt het dan ook een islamoorlog? Het, het, het is al een oorlog van de islam. Ja, die is bezig. Ja, die is, maar het is nou, alleen op dit moment nog vooral met hier en daar attacks van terroristen is het vooral een, een, een, een woordenspel. Ja. ja? Um, maar, maar gaat het heel fysiek een, een, een, een islamitische oorlog worden? Uh, Syrië bereidt er zich krachtig op voor. Is dat wat je noemde van, uh, dat je dat verwacht in oktober al? Oh, dit, dit, dit, of is dat. Ja, nou, ik, ik, ik denk van wel. Ik, ik vrees van wel. Dus op het moment dat we dit aan het uitzenden zijn, zouden we er middenin moeten zitten? Ja, want ja. Dit wordt ergens ja. in oktober van dit jaar uitgezonden. Ja, ja. Oktober nou ja, het kan best, want die Ahmadini had. Die uh, van Iran, de president, die weet dat de uh, hadith, dat is de islamitische traditie, leert dat de islamitische messias, de Mahdi, dat die terugkomt in een tijd van oorlog met Israël. Hij ja, ja. Wil, en hij uh, wil niks liever dan die oorlog ontketenen. Of dus, het uh, nou 1 of 2 miljoen Arabieren het leven kost, dat uh, maakt hem niks uit. Dus islamieten hebben een eigen messias. Ja, daar zullen we het later nog wel eens over hebben. Ja. Die hebben een eigen messias. Ja, okay. ja. Dat is heel, heel, heel, heel merkwaardig. Die is pas de laatste 10, 20 jaar naar voren gekomen. Ja, ja. Een eindtijdleer die, die, die van de die messias. Die staat toch niet in de Koran? Nee, er staat niks van in de Koran. Dat is uh, net zoals de Joden de Talmoed hebben. En onze reformatorische broeders die hebben de drie formulieren van enigheid. <laughs> Ja, dat is ook zo. En zo hebben, hebben de islamieten hebben ook hun traditie. Ja, okay. Dat is hun uh, hadith, noemen ze dat. Daar is dat in geschreven. En daar staat het allemaal in geschreven, ja. daar haalden ze dat uit. Okay. En dat is een ja. heel spannende tijd. En de Bijbel leert ook dat Rusland zich daar steeds meer mee gaat bemoeien. En dat, ja. le dat lezen we in de CGL 38 en 39. Ja, want die komt natuurlijk ook steeds weer om de hoek, uh, het noorden. Ja, ja. Maar waarom heeft Rusland die rol? eigenlijk geen idee. Waarom is dat steeds Rusland? Waarom waarom heeft Amerika die rol? Ja. Zou ik kunnen zeggen. Ja, kijk, ja. dat Amerika, dat is zo aan de macht gekomen. Ja. Om Israël te beschermen. Ja. En Rusland is altijd altijd komt het, het onheil en de narigheid over Israël, die komt altijd uit het noorden. Ja. En en je ziet Rusland die bewapent Syrië, die bewa die helpt Iran. Ja. Die bewapent de Hezbollah. Ja. En de Russische vloot die heeft al uh, een haven van Syrië gekregen. Die trekt ook al naar de Middellandse Zee. Het net, het onder is wordt steeds uh, vast gespannen. Dus het is ook een hele gevaarlijke tijd. Het is waar een uitermate gevaarlijke tijd. En dat tijd. vraagt van, van, van onze leiders in de wereld, vraagt dat ook wel heel veel inzicht. En die hebben ze niet. Niet allemaal, denk ik. Allemaal niet. Of allemaal niet. <laughs> ja, dat ja. is allemaal niet. Ik denk dat God overal uh, mensen op de plekken heeft gezet die allemaal niet inzicht hebben. Uh, Want God shit. is degene die aanstelt en afzet. Jongens, jongen, jongen. Ja, toch? Ja, jij bent goed in je Bijbel, kennis. Weet je nog wat het staat, ook? Nee, dat moet je even niet vragen. Er staat, er staat in Daniel. Okay. Toen Daniel die droom uh, verklaarde van uit, toen zei hij wonderlijk, gij bent het heer die koningen aanstelt en ja. eraf zet. Daar ja, staat precies. Ja. ja, dat weet ik. Ja, maar goed, dus. Als... Maar wat heeft God aan al die koningen gegeven? Wat moest de koning van Israël altijd meenemen? Een Torahrol, daar moest hij elke dag in lezen. Ja wat moeten die koningen der aarde doen? We moeten luisteren naar het woord van God. Nou goed, we hebben nu uh, André Rauwvoet bij ons in de regering. Jan-Peter Balkende. En ook uh, onze minister Bos is natuurlijk ook van Christelijke Huizen. Die zou je toch mogen verwachten dat zij uh, een klein beetje inzicht hebben. Als maar, ze een, zijn, voor me, ik heb al geprobeerd in deze series. Nou, als ze een klein beetje geestelijke moed hadden... Want het is een kwestie van geestelijke moed. Ja. Als je achter Israël staat, mm -hmm. nou dan uh, krijg je de halve wereld tegen je. Ja. En, en probeer maar eens in je vrienden en familiekring iets goeds over Israël te zeggen. Ja. En als zij achter Israël gaan staan, dan krijgen ze de hele Europese Unie tegen zich. Mm -hmm. Want de Europese Unie is een van de grootste vijanden van Israël. Maar ja goed, wij we zijn wel het eigenlijste jongetje van de klas, toch, als Nederland? Ja, maar wat dit betreft denk ik niet dat ze de moed hebben om daarin mee te gaan. Moet dat, dat nog, moet dat nog uitkomen? Moet dat nog gestalte krijgen? Het had gestalte... ...in de, bijvoorbeeld de Yom Kippur oorlog. Ja. Toen was Nederland... ...een van de weinige landen die nog achter Israël stond. Ja. En, en toen stond er... Een, een, ...een cartoon... ...in de Israëlische krant. En de wereld was één grote vuilnisbelt. En er stond één klein... Uh, ...vlaggetje, een Nederlands vlaggetje, stond erop. Okay. En daar was ik vreselijk trots op. Ja. En in... Uh, toen waren wij het die hen wapens leverden. En wij gaven doorvoer aan de wapens voor Israël om zich te verdedigen hmm. tegen de Arabische overmacht toen. Ja. Maar daar is niet veel meer van over. Nou, Balkenende dus weet het. Wat, wat ik, moet wat Ik moet heb Balkenende echt... ook dit boek toegestuurd een keer. Okay. Ik kreeg een vriendelijk briefje, een briefje, bij wijze van spreken terug dat hij het ontvangen had. Uh, niet dat hij het gelezen had? Uh, nee, natuurlijk niet. Hij krijgt zoveel. Ja. <laughs> dat en heeft er, er, er, er veel te veel aan zijn hoofd om zich met ja. die dingen te bemoeien. Ja. Ik ben, het gevaar is, denk ik, het probleem is dat onze leiders hun persoonlijk geloof niet willen mengen met hun politieke handelen. Ja, dat is uh, scheiding tussen kerk en staat. Ja, maar het beroerde is dat de Heer God dat niet scheidt. Nee, dat weten wij, maar het. Dat... Ja, dat horen zij ook te weten. Ja, dat, horen, dat zullen zij ook wel weten. Alleen de, de samenleving wil dat niet. Nee, maar... En we leven niet meer in een tijd dat uh, christenen in de meerderheid zijn. Dus je hebt ook een keer uh, te ja, maken... maar daar gaat de samenleving aan te gronden. Ja, Want zo. ik zal zegenen wie u zegent, zegt de Bijbel ja, ja. over Israël. En vervloeken zal ik wie u vervloekt. Nou, dus wat moeten wij doen als christenen? Bidden, Heer God, dat doe ik tenminste. Ja. Wilt u geven dat alsjeblieft onze overheid nog... Een beetje, de, naar Israël. Een, beetje, een beetje vriendelijk is naar ja. Israël. En een beetje achter Israël durft te staan. En tegen de politiek ja. van de Europese Unie ja. in, in durft te gaan. Ja. Wat, wat dat betreft ben ik daarvoor. Wat, wat wil jij zeggen tegen al die mensen die helemaal niets met Israël hebben. Die niets met de God van Israël ja. hebben. Eh, want we moeten afsluiten. Eh, wat, wat zou je tegen hen willen zeggen? Nou, het eerste wat al die mensen moeten doen is gewoon hun leven aan de Heer Jezus te onderwerpen. Hij is de koning die de wereld zal regeren. Hij is het die vrede en gerechtigheid zal brengen in deze wereld. Mm -hmm. Maar ook vrede en gerechtigheid brengt in ons leven. Dus de allereerste stap is altijd dat een mens zich onderwerpt aan Jezus Christus. En dan kunnen ze vanzelf, merken ze, dat wie in hun leven is gekomen, de koning van het heelal, naar nou, die tevens de koning van Jeruzalem is, de koning ja. der Joden. Mijn vrouw die zegt dan wel eens, ja, wat mekker je toch altijd over Israël? Toen ik tot geloof kwam, toen kreeg ik vanzelf liefde voor Joden en Israël in mijn hart. Ja. Want de koning van de Joden kwam in mijn leven. Verstandige ja, vrouw heb ik, hè? Ja, dat kun je ook niet, anderen niet opleggen. Nee, dat, nee, maar dat werkt zo. Ja, dat werkt. Alleen, de, theorie, de theologie van de kerk gaat er zo stom tegenin. Ja. En ze zien gewoon niet wat er in het profetische woord aan de gang is, man. Ja, want we zijn weer gekomen aan het eind van deze aflevering. We hadden nog heel veel meer kunnen vertellen over het geestelijke herstel van Israël. Maar ook in de komende aflevering zullen we er ongetwijfeld nog wel weer eens op terugkomen. De volgende aflevering zal gaan over de tweede sleutel. En dat is vooral ook het boek Daniel, wat dan aan de orde komt. Jan, heel hartelijk bedankt voor deze bijdrage in deze aflevering. Nu thuis. Heel hartelijk dank voor het kijken en we zien u graag een volgende aflevering weer terug bij Eindtijden Provencie en Israël.